Op 31 juli 1964 stortte tussen de bomen van Nashville in Tennessee een vliegtuig neer. Dit droeve vliegongeluk maakte een einde aan het leven van ons aller Jim Reeves. Gentleman Jim was ons idool met zijn diepe warme stem. Een van zijn grote successen was I tell the man who turned the with a And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Jim, we houden van je love songs waar we zo lang naar mochten luisteren. Want we weten dat je het verleden beleefde in ieder aangrijpend lied. Jij gaf zoveel gevoel aan je woorden, in jouw eigen, dromerige stijl. I forget many things in my lifetime. My darling, I won't forget you. Ook vergat je de eenzame niet, die er zoveel zijn. Jij bracht vreugde in hun leven op jouw eigen rustige manier. Je riep herinneringen op aan onze dierbare vrienden die ver van ons zijn. Je zong van die avond toen je alleen gelaten was door je geliefde. I've rather be lonely and wait for you only. Sweetheart, how I miss you tonight. Jim, we treuren over je heen gaan. Er was voor ons zelfs geen tijd voor een afscheid. En toen het droeven nieuws bekend werd was menig hart gebroken. Opgewekt nam je afscheid van je vrouw en kinderen om te gaan zingen voor velen. Voor jou alleen zingen we een goodbye vriend met de woorden die jij altijd zachtjes zong. Adios, amigo, adios, my friend.